Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Turkse president Erdogan zegt dat het de terroristen niet gelukt is om de vrede te verstoren vandaag in Ankara. Die hoofdstad werd vanochtend opgeschrikt door een bomaanslag. Er waren geen doden. Correspondent Mitra Nazar weet waarom de schade relatief meeviel. Omdat er in het parlement een ceremonie is. in verband met het einde van het zomerreces. in het begin van het parlementaire jaar. En daarom waren er dus al extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij de aanslag raakten wel twee agenten gewond. In de haven van Vlissingen heeft de douane. meer dan 380 kilo kook onderschept. En dat is op straat bijna 30 miljoen euro waard. De meeste drugs waren vastgemaakt aan boeien. die door een boot de haven in werden gesleept. En de rest werd tussen een lading bananen gevonden. Er zijn minstens 13 mensen omgekomen bij de brand in een nachtclub in Murcia in Spanje. Ook raakten tenminste vier mensen gewond... In 2019 was er ook al brand in diezelfde club, toen door problemen met elektriciteitsdraden. En ook nu zou het iets te maken kunnen hebben met de Elektra, zegt correspondent Edwin Winkels. Nu moet nog onderzocht worden waar het nu aan ligt, maar de Spaanse krant Opinión de Murcia weet al te melden dat volgens bronnen bij het onderzoek er waarschijnlijk in een van de lampen van de, van de discotheek van de sterke lampen kortsluiting is geweest en dat daar de brand zou zijn begonnen. De burgemeester van Murcia heeft drie dagen van rouw afgekondigd in de stad. En in Europa zijn we vaker illegaal aan het streamen en downloaden. Vorig jaar deden we dat 3,3% vaker dan het jaar daarvoor. En dat komt volgens experts onder andere hierdoor. Vanaf nu te streamen op Disney Plus. Series van Videoland. Het begint allemaal hier. Bij Discovery. en NLZ. Live en on demand. Het Gouden Uur op NPO+. It's Sky Showtime. Tja, die enorme wildgroei aan streamingdiensten dus. Misschien herken je het, je wil een film gaan kijken... en dan blijkt hij precies op die ene dienst te staan... waar je nou net geen abonnement op hebt. En in plaats van nog meer te betalen... kiezen mensen dan maar vaak om een illegale stream aan te slingeren. Want een abonnement op alles nemen... Ja, is voor veel mensen gewoon onbetaalbaar. Dan nog het weer. De rest van de dag is het droog... en op de meeste plekken nog lekker zonnig. Morgen wordt het nog wat warmer... met zelfs 26 graden in het Zuidoosten. En in het westen en het noorden is het wat bewolkter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. I'm the dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn... 3 kilometer file bij Den 10 minuten op daar. Meer dan een uur vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... na een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein... staat 5 kilometer file, en twee rijstroken dicht. Aansluitend een half uur vertraging op de A22... vanuit Beverwijk naar Velsen, van voor knooppunt Velsen... staat ook 3 kilometer file. Op de N9 Den Helder alkmaar bij Bergen... 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. van het derde uur van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Lekkere temperatuur en een echte stranddag. Dus uh, mocht je in Zandvoort zijn, uh, geniet ervan. En hou de radio aan, want we gaan het in uh, dit uur... uiteraard verder hebben over onze... Uh, Buurgemeente, burgemeester, wat een woord zeg. <laughs> Albert, uh, Albert Roest. Ja, inderdaad. Um, en ja, we hebben het ook al twee uur op zitten. En je kan het straks allemaal naluisteren via de website pearsallradio.info. Uh, nou ja, straks betekent uh, waarschijnlijk morgen. Um, en daar komt het als podcast op te staan. Is uh, 1 uur 25 uh, aangesproken wordt. Van nu uh, uh, voor vandaag pakken we de draad weer even op met Albert en dan beginnen we over de nieuwe baan. De nieuwe baan, uh, parttime baan, ja. begrijp ik. Die is in die zin een stuk relaxter. Je nou, niet 24-7. Ja, ja, ja. die, die, die, in het burgemeesterschap weet je nooit... wat het volgende moment kan gebeuren. Dus ben je altijd alert. Dus let je op dat je, dat je denkt... oh, ik wat een heerlijk glas wijn. Na het tweede glas denk je... oh, uh, nu moet ik toch maar stoppen. Want uh, zometeen kan de telefoon of de ja. pieper gaan. Ja, ja, en, uh, ja, ja. en dan gebeurt het. Ja, ja. En dan moet je uh, toch alert uh, aanwezig zijn. Uh, ja. Dat ik dat een beetje kan loslaten na een kwart eeuw. Hè, want ik doe dit nu Ja, kwarteeuw. precies. Ja. Dat, dat is wel uh, um, ja, een ontspannen gedachte. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, Want uh, 21 jaar burgemeester. Ja. Zijn, ik zat me af te vragen... Uh, zijn er meer burgemeesters die zo lang uh, dit werk nou, hebben Ik denk in ieder geval dat ik de langzittende D66er ben op dit moment in het okay. land. Um, want daarvoor ben ik natuurlijk ook nog uh, lang wethouder geweest. Ja. Uh, en... Dus vanaf 1994 ben ik eigenlijk uh, continu bestuurder. Nou, dat, dat is uh, in mijn partij wel uh, bijzonder. Maar ook uh, want die heeft natuurlijk ook uh, pieken en dalen gehad, maar ook dalen. Ja. En toch uh, heb ik altijd het vak kunnen uitoefenen. Eerst als wethouder toen in het college van bestuur van uh, Stedeknoop in Arnhem-Nijmegen. En, en daarna uh, 21 jaar als burgemeester. Ja, dat is, uh, dat, is, dat, is wel, dat is wel bijzonder eigenlijk. Uh, ja. Heb je in die periode dat je wethouder was uh, en je zag wat voor werk de burgemeester deed. Was dat zeg maar de grote inspiratie? Ja, om, dat is boeiend. Ze, uh, ja, om dan zelf ook de, die ambitie van burgemeester te krijgen? Ja, dat is boeiend. Iedereen kan het doen. Hè. Je hebt er geen uh, diploma voor of zo. Het is, uh, uh, iedereen die denkt van, goh, ik zou misschien wel kunnen verbinden. Ik kan eraan uh, beginnen. Ik vind wel dat je goed moet voorbereiden op uh, welke taken je hebt... en welke verantwoordelijkheden daarbij horen. En uh, ook uh, uh, welke rol je hebt. Uh, want vaak moet je ook niet er zijn. Het grootste, het grootste vraagstuk wat ik had... toen ik van uit het wethouderschap naar het ging, uh, schap ging, was... Uh, dat je uh, gewend bent operationeel te zijn en uh, meteen aan de, je wilt wat bereiken. Hè? Mm. En als burgemeester moet je elke keer een stap achteruit doen. Mm. En moet je het laten gebeuren. En op het moment dat je bij je aankloppen dan moet je kijken of je uh, een zinvolle bijdrage kan hebben. Dus mm. <laughs> aan het begin van mijn burgemeenschap in Laren was ik veel te eager. En wilde ik elke keer die stap vooruit doen om, uh, um, om, om, om in te grijpen of uh, uh, me eraan er bemoeien. En ik heb enorm moeten leren dat, mm. dat in uh, deze rol... Uh, ik begon het interview met te zeggen van je hebt geen, uh, je hebt geen positie. En je, bent, uh, je bent een achtergrondfiguur die uh, achter de schermen... Uh, mensen aan elkaar probeert te knopen. Maar, uh, en je bent het boegbeeld... op het moment dat er iets gebeurt. Hè, dan, uh, kun ja. je, dan sta je voor de camera's. Daar moet je ook mee om kunnen gaan. Uh, ik heb in Laren geleerd... Uh, tegen Hilversemaan uh, dat dat heel riskant is. Dus dat je echt heel goed moet weten... wat je boodschap is en... Uh, waar je mee komt. Maar wat bedoel je ermee? Laren tegen Hilversum aan? Nou ja, daar zat het mediacentrum. Oh. Dus die camera's die waren binnen tien uh, minuten... Uh, stonden <laughs> voor het gemeentehuis. Oh, nou, dan, uh, <laughs> ja, dan, uh, dan pas je wel op. Dat maar kan ja, je dat, zeggen. Maar dat is landelijke media. Die hebben toch niet zo heel veel met uh, de, de kleine gemeenschappen. Oh jongen, uh, een, ik herinner mij... dat er op een gegeven moment een zwerver was in, uh, in Laren. Die sliep in een bushokje. En dat werd een landelijk frame via de Telegraaf... Van dat in zo'n welvarende gemeenschap toch een zwerver was. Hmm. Dat was een man met onbegrepen gedrag. Ja, vroeger noemde hij het anders. Ja. Met ja, toch een, een, een, een psychiatrische aandoening. Ja, en dat sommige mensen leven op straat. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Niet alle verhalen in het leven lopen goed af voor mensen. Uh, maar dat werd een nationaal hype, joh. Hmm. Dat uh, het schande was dat uh, in zo'n gemeenschap iemand uh, op straat leefde. En dat, dat komt zomaar vanuit uh, het ene naar het andere moment. En daar moet je dan wat mee. Ja. En uh, dat moet je dan toch goed proberen te laten landen. Uh, denk aan de asielzoekers in uh, Aarnhout. Wat toch in één keer een landelijke hype werd en uh, de, waar de media zwaar op ja, Oh, Sponden. dat vooral, ja. ja, ja, ja, ja, ja, da, ja, ja daar zie je ja. het gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Uh, en dan, uh, ja. Dan, je moet wel ook proberen zakelijk te besturen en ja. uh, je doelen te bereiken. Ja. Nou, en dat is dan uh, uh, op uh, eieren lopen, hè? dat ja. is uh, op het dunne lijntje naar de overkant proberen te komen. We're a long from home. Haven't seen you zo so lang But it all came back in one moment And the year started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 Het is um, de nieuwe single van uh, Ed Sheeran en American Town. Wij zitten gewoon in uh, Zandvoort en ja. uh, daar is het ook druk vandaag. Want uh, ja, het is uh, lekker zonnig weer en er is een uh, mooi feest op het uh, Gasthuisplein. We hebben namelijk het Hazes uh, Mazing Festival uh, vandaag. Ja. En dat is om uh, vier uur begonnen en we krijgen te horen van onze uh, verslaggevers... dat het helemaal bomvol is op het plein. Dus uh, iedereen is lekker aan meezing op uh, oude hits van Hazes... Heel veel plezier daarbij. Zo is dat. En wij gaan verder met uh, Albert Roest. Want uh, ja, ook heeft hij als uh, buurgemeente, burgemeester. Ja, ja. Heeft hij de Dutch Grand Prix meegemaakt, natuurlijk. Precies. En daar, gaan we, daar ga ik nu even over, met hem over babbelen. Even een, een zaakje die uh, Zandvoort met name natuurlijk uh, erg aanging. En uh, nog steeds gaat. Uh, en waar bloemendaal gewoon enorm in mee werd gezocht. Dat is natuurlijk de Dutch Grand Prix. Ja. Dat is. Uh, ja. Jij bent. En in die zes jaar heb je er drie jaar in ieder geval ja. van mee moeten maken. Want dat ja. was geen keuze. Ja. Um, hoe heb je dat ervaren? Nou ja, dat uh, is een interessante. Want uh, Zandvoort en Bloemendaal liggen op elkaars lip. En zijn een wereld van verschil. Je hoeft jou niet uit te leggen. nee, nee. nee. Het zijn heel uiteenlopende gemeenschappen. Uh, met heel uiteenlopende belangen en, uh, en, en verschillende culturen. En de cultuur in Bloemendaal is uh, dat uh, mensen gewoon rust willen. Uh, die willen gewoon lekker wonen. Uh, en uh, daar zit die economie van uh, de Dutch Grand Prix helemaal niet in. Dus uh, ik heb in mijn raad eigenlijk wel een forse weerzin meegemaakt op de DGP. Hmm. Uh, dus hier zitten wij niet op te wachten. Dit verstoort de natuur. Uh, we worden overlopen door mensen. Ja. Dat is een heel andere beleving. Ja. Ja. Dat de vlag uitgaat en uh, ja. massaal in de straten de geblokte vlaggen hangen. Ja. En uh, ja, ja, ja. Uh, de vlaggetjes. Ja. Uh, en, en met het economisch uh, welbegrepen eigenbelang uh, uh, ziet. Uh, ja. en, en ook de identiteit van, uh, de, he, van Zandvoort is natuurlijk enorm opgekrikt door, um, door de DGP. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Zandvoortse gemeenschap... ontzettend blij is met wat uh, hier gebeurt. Ja. En dat uh, Max Verstappen... Met een grote strik uh, omarmen. Ja. Want het heeft zoveel uh, dynamiek gebracht. En ook zoveel trots ook. Uh, en ook handelingsperspectief. Als je dan nou ziet hoe, hoe hard er wordt nagedacht over het, op, uh, het optrekken van uh, Zandvoort in, in, in de vaten ja. Nou, Dat is natuurlijk fantastisch. Maar het moet zich wel verhouden met zijn omgeving. Ja. Dus dat uh, de groene Grand Prix werd uh, uitgevonden. Uh, met de verkeersstromen en, uh, het, en cirkels. En de mensen op de fiets op een Hollandse manier uh, naar het circuit toe. Ja, dat is dan toch een mooi compromis ge geweest. Tussen wat Zandvoort uh, voor ogen staat en welk belang daar is. Ja. En het belang van, uh, van Bloemendaal en Heefsteden. Ja. Ik, ik, vind dat, ik vind dat een enorm compliment voor de organisatoren. En ook voor, ik vind van visie getuigen dat ze het zo hebben ingericht. Want daar zit echt de balans, als je het nou over die weekschaal van mij hebt. Ja. Tussen, tussen die, die drie gemeenschappen eigenlijk. En ze maken er school mee. Want Parijs, de Olympische Spelen. Het gaat waarschijnlijk naar model, model Zandvoort logistiek worden georganiseerd. Nou, Dat is een enorm compliment voor de mensen ja. die het hier uitgedacht hebben. Maar was er geen, uh, ja, ik speel me misschien een beetje de advocaat van de duivel... was er niet onevenredig veel last voor de bewoners van Bloemendaal... omdat er drie dagen lang van alles was afgesloten? Oké, okay. uh, burgemeesters hebben de neiging om dingen klein te maken. Ja. Uh, er zijn zat mensen om mij heen die de hele tijd zaken groot aan het maken zijn. En uh, opblazen en spanning zoeken en, en controverse en polarisatie, et cetera. Op een normale zomerdag bevinden zich op het strand van Bloemendaal tenminste 100.000 mensen. Oh. Nou, dan wordt een burgemeester niet zenuwachtig als er 100.000 naar uh, de DGP komen. Komen er zoveel mensen op in Bloemendaal zoveel... als Ja, Jazeker. Oh, ja. Ik dacht dat het alleen op Zandvoort was. Wel, nee, joh. Wel, nee. We hebben een zeer uh, mooie badplaats, hoor. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ook weer met een eigen karakter. Hè. Ja. Het is toch anders dan, uh, dan het Zandvoortse stroomt. Uh, dus waarom zou je je zenuwachtig maken over honderdduizend mensen? Ja. Die, die, die, die stromen, die uh, spelen zich elke dag af. en Kijk, hij is voor Zandvoort spannender, omdat uh, je niet weet... Uh, welke controversies zich kunnen ontwikkelen. Uh, als daar demonstraties komen... of een, uh, uh, een extremist denkt van... Ik, ik ga het wereldpodium halen door een uh, bommetje af te steken... Ja, dan, uh, dan wordt het heel spannend in één keer. Ja, ja. En dat, uh, ja, maar dat is echt het, het, uh, het terrein van David Modenburg... Uh, en ik vind het knap hoe hij het doet. Uh, je komt als burgemeester binnen... en in één keer word je geconfronteerd met zo'n uh, spektakel een evenement. Ja, dat, uh, dat heeft hij heel nou, ja. erg goed gedaan. Enorm uh, respect voor, uh, voor David. I'm moving TV opgenomen, MTV aanplakt en dat werd meteen een hit. Eric Clapton met dat uh, mooie plaat, uh, mooie single Leila uh, Benno. Heel mooi, heel mooi. Ja, lekker het zonnetje in huis uh, vraag, want ja. uh, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En wij hebben een speciale uh, editie van Zandvoort op zondag. Precies, en dat, uh, nou, de burgemeester uh, van Bloemendaal, dat was uh, 16 uur geleden, was dat Elbert Roest. Het is nu Anki. Uh, uh, Broekers, Broekers, knol. knol. Ja, dankjewel. Um, goed, uh, maar in het interview wat ik met hem had... Uh, sprak ik, uh, hadden we het over de Dutch Grand Prix. En ja, de burgemeester zei natuurlijk... Uh, daar was Albert Roest ook bij betrokken als buurtgemeente. En dan wordt er binnen het veiligheidsregio Kennemerland wordt er dan natuurlijk gesproken over allerlei doemscenario's. En daar praten we nog even over door. Zo'n gedachte over een extremist en, en een terrorist... Dat, dat zijn van die scenario's uh, die vanuit de VRK komen. Hè? Dat, uh, nou, wij behandelen allerlei scenario's. Het kan ja, ook ja, die onweersbui precies. zijn. Hè, die ja, boven ja. Het, uh, het terrein losbarst. Of ja, het kan ja. ook een hert zijn uh, dat aangereden wordt uh, op, uh, op de rails. Waardoor die uh, treinverbinding ja. met, uh, tussen Zandvoort en Haarlem Amsterdam... één uh, keer wordt verstoord. Dat uh, is zelfs iets waarschijnlijker. Um. Ja. ja, of, uh, uh, of een, uh, een, een, een, een, een groep activisten... Die die, uh, gaat demonstreren en, uh, en de wegen uh, plat legt. He. Ja, het, uh, ja. uh, het, het kan van alles zijn. Uh, uh, en het, of een, uh, of een, een duimbrand. Ja. Dus we hebben ze allemaal in beeld. Uh, ik wil absoluut niet uitlichten dat één groter wordt gemaakt dan de ander. Ja. Uh, maar we spreken al die scenario's door. En we oefenen daar ook op. Ja. Uh, en oh, Het is wel uh, leuk dat je uh, dit even aan de orde stelt. Want ook dat is dus weer iets wat zich aan het ...oog van het grote publiek onttrekt. Hmm. En waar wij dus enorm veel tijd in steekt... ...en energie... Uh, ...wat niet zichtbaar is voor, uh, voor inwoners. Dus, ja, je wilt eigenlijk niet weten... ...hoeveel tijd wij steken in dingen die niet gebeuren. Ja, ja. Even... Maar wel moeten gebeuren, want als ja, het ja. gebeurt... ...dan moet je wel voorbereid ja, zijn. Dat... Precies, precies. Dan, anders krijg je het verwijt van uh, ja. waarom. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja. Burgemeester, we gaan even naar Bloemendaal-aan-Zee. Het, het, het grappige is eigenlijk, uh, je noemt steeds uh, de vijf dorpen van Bloemendaal. Ja. Maar Bloemendaal-aan-Zee is... Misschien is, zes dorpen, hè? Nou ja, precies dat ja. wou ik zeggen. Ja. Uh, maar zover zijn jullie nog niet. Nou nee, Bloemendaal-aan-Zee is een beeldmerk. Uh, en... Uh, daar hebben we aan gewerkt in de afgelopen jaren. Als ik ergens trots op ben is wel dat uh, het strand een ander karakter heeft gekregen in de periode dat ik burgemeester was. En ook daar geldt weer voor dat ik me afvraag of uh, de brede bevolking in de gaten heeft wat daar is gebeurd. Toen ik kwam uh, waren er 172 feesten op het uh, strand van uh, Bloemendaal. Dat waren evenementen die allerlei doelgroepen aantrokken. Dus eigenlijk was het het feestbeach van Amsterdam. En met alle risico's van dien. Want de eerste verhaal die ik in de driehoek had... dat is dus waarbij justitie, politie en burgemeester elkaar ontmoeten... om over de vraagstukken in zo'n gemeente te spreken... Uh, werd mij eigenlijk wel behoorlijk de les gelezen. Uh, werd er eigenlijk wel, werd mij eigenlijk wel heel erg duidelijk gemaakt... dat ik uh, op een uh, vulkaan leefde... Uh, waar echt iets moest gebeuren. En die vulkaan was dat mijn voorganger, Ben Snijders uh, een bestuursrapportage had laten opstellen... wie allemaal op de strand kwamen. Okay. En dat was bij die evenementen... die avond aan de avond plaatsvonden... en waar vijf, tussen de vijf en 15.000 man per avond was... dat daar ook de proos van Amsterdam uh, was neergestreken. Dus uh, uh, strandtenten hadden VIP-lounges. En in die VIP-lounges... Uh, ja, daar kwamen uh, lieden die zich graag lieten verteren. Uh, hun uh, zwarte geld uh, lieten uh, stromen. Uh, zich omringden met... Uh, uh, met dames van een, ja... Lichte zeden Van Lichte zeden En um, het is de show-off van de penozen van Amsterdam... vond plaats op het, uh, op het strand van Bloemendaal. En dat kon gemakkelijk uh, gepaard gaan in de toekomst... met afrekeningen. Ja. Dat kon gepaard gaan met uh, steekpartijen. Uh, met paniek in die strandtenten, op het moment dat zoiets zou plaatsvinden. Ja, um, ja eigenlijk had ik avond aan avond... en in de begintijd was ik eigenlijk bijna elke avond op het strand... als er een evenement was om mee te maken. Uh, er werden enorm veel drugs uh, verkocht. Uh, die mensen kwamen samen bij uh, de reddingsbrigade. Daar lagen dan die lichtbedjes. Nooit gezien door, uh, uh, door het grote publiek of door de pers zelfs. Uh, waar uh, mensen die gedrogeerd waren uh, op terechtkwamen. Dan hebben we het over de GHB-problematiek? Uh, ja, nou ja, allerlei uh, party-drugs die, die elke keer weer van samenstelling ook uh, wijzigen. Uh, maar ja, daar, daar, daar zouden ook echt uh, uh, ongelukken hebben kunnen gebeuren. Uh, nou ja, het was duidelijk, daar moest op worden uh, ingegrepen. Ja inderdaad, uh, zeker uh, moest erop uh, ingegrepen worden, want uh, maar ik ja, ja, ook van jou hij vertelt dat... 172 feesten. hè? Ja, maar ik begrijp ook van jou dat uh, ook vanuit Zandvoort die penozen uh, uh, binnenkwamen. Ja, we kwamen uh, via de treinen en dan uh, met uh, taxis uit uh, Amsterdam en uh, ja, ja. Snoorders die uh, al die mensen naar, uh, naar Bloemendaal uh, toe brachten. En dat liep ook een beetje uit de hand, uh, om het zo maar even mm. te zeggen. Ja, ja. En daar greep Niek, de burgeme, toenmalige burgemeester Niek Meijer in. Uh. Ja, klopt. Ja, klopt, ja, klopt, ja, klopt. Ja, klopt. Is, is nou ja, het strand is wel belangrijk voor uh, Bloemendaal uh, in ieder geval, uh, Benno. Ja, net zoals Zandvoort. Hè. Zeker. En uh, Bloemendaal AC. Ja. Het strand. Nou ja, uh, hij is uh, trouwens uh, ook fan. Elbert Roes van uh, Brigitte Kaandorp. Ja. Want zij komt van uh, origine ook uit uh, Bloemendaal en... Uh, je heeft ook opgetreden een paar jaar geleden of verleden jaar in uh, Openluchttheater Caprera. Ook zoiets waar uh, Bloemendaal zeker trots op uh, mag zijn op dat uh, mooie theater uh, wat ze hebben. Zeker. En uh, ja, Brigitte trad uh, daarop en Elbert uh, Roes was uh, ook helemaal de onder de indruk van uh, dat optreden. Nou heb ik een plaat gevonden die op beide uh, punten aansluit. Namelijk oh, uh, Brigitte Kaandorp, hè? mooie, mooie plaatvonder. En die plaat heet Naar het strand. Oh, wat leuk. Kom op heet deel, ga je mee naar het strand Naar Club Hatsikidee, met een koude rosé Op ons buik in het zand, lekker lui in de zon Hoe lang zit je nou al op dat stomme balkon Hoor je wel wat ik zeg, hé? Hey. Ja, maar ik kom net uit pad Nou, dan droog je je af En dan word ik weer nat Jij moet echt eens naar buiten En wat moeten wij twee? Mm, waar de zee mee we fluiten Nou, is Zandvoort aan zee Tussen al die penozen Met dat zand in hun kruis En zo'n string in hun naad Laat mij maar lekker thuis Theo, Zandvoort is uit Wij gaan naar Bloemendaal In zo'n hut aan het strand Gaan we horizontaal Gestrekt, heet Theo Nee, dat doe ik Doe ik niet aan. Nou dan gewoon op een hand, doe met me opblaasbanaan. Ik heb ook al geen zwembroer. die kan ik je wel lenen. En waar laat ik mijn sleutels en mijn spierwitte benen? Ach, wie letten nou op op die benen van jou. Ik let de aandacht wel af met me opblaasbanaan. Kom we gaan. Ga niet mee. Ach, wel ja. Ach, wel nee. Richting zee. Met je stomme. Nou, kom aan. Opblaasbanaan. Het is zo in november. En weer december. Kom dan nou van dat balkon rund. Niet bloot in de zon, punt. Nou dan neem je mijn badpak Net gekocht bij de zee Man leuke slippers erbij Kom we zoeken een duinpan Ja ik zie me al staan In die duinpan In jouw nieuwe badpak En jij met die opblaasbanaan. banaan Scheidluis Oh ja Nou dan blijf je toch Thuis Dat is nou net Wat ik wil Tussen ons het verschil Het is met jou gewoon altijd hetzelfde lied Wat ik wil wil ik wel Wat jij wil wil ik niet Thank you. handdoek. Dan gaan we toch naar zo'n leuke hippe tent met en gevulde, hoe heet het die dingen nou? Bikinis. Nee, hoe heet het nou? Uh, blinis. Blinis? Wat zijn blinis? Ja, dat zijn de pannenkoekjes die ik, moet je dan vullen. Uh. is heel erg in op het hm. Of kwartels op een bedje van iets. Op een bedje van iets? Ja, iets. Iets op een bedje van iets. Oh, ik was zelf naar bed. Oh, er nou eens mee, mee. op. ciabattas. Nou, beter dan... een uh, boter zalm. Dan, uh, Met kaas. Lekker zebra met de zon op je kop. Ik er nu al van af En nee, de knap je van op Niet waar Wel waar Steek hem maar in je naad Wat? Die banaan Oh die En er staat vast een file Nou dan neem je de fiets Nee, mijn fiets is Nee, Ik heb ook altijd wel wat Het komt echt niet door mij, mij. Het, Het komt echt wel door jou En de zon is te warm, warm. En de, de lucht, lucht is te blauw Zwemmen Kwallen. Zonne. Hangbillen. <laughs> Reten. Gezellig. Ja, chillen. Chillen, wat is dat? Hangen. Hangen. Borsten. lounge, Lunchen. Nee, lounge, Seks. Nee, relaxen. Het is met jou gewoon altijd hetzelfde lied. Wat ik wil, wil ik wel. Wat jij wil, wil ik niet. Ach, kom nou. Nee. Ik kom zelf die uh, banaan wel op. Niet. Nee, dus. Nee. Hansborst. Nee. Tegen de nadorst Geek kaarten van gisteren. Toen ik uiteindelijk ook maar weer mee ben gegaan Naar een stomme café helden op zakken Naar dat eerst naar de zee Proberen te lokken met mijn opblaasbanaan. Oké okay. Ja, Brigitte Kaandorp was dat. Leuk, ja, want leuk. Uh, ja, daar was, uh, Roest, uh, is Elbert Roest ook fan van. Zo is dat. En uh, nou, we zijn net uh, geëindigd met uh, de burgemeester. die uh, en de, de, Dat hele verhaal over uh, de criminelen in Bloemendaal aan zee. En nu gaat hij vertellen over de maatregelen die hij nam als burgemeester... toen het misdreigde te gaan in die strandtenten in Bloemendaal aan zee. Uh, en dat hebben we op verschillende manieren gedaan. We hebben in eerste plaats het bestemmingsplan zo veranderd dat het strand verschillende uh, functies kreeg. Dus een strand voor de sporters, een stranddeel voor de natuur, He, je mee, de groene wimpel, ja. een stranddeel voor um, schepje en, uh, en, en, en, en gezinsaangelegenheden, uh, uh, een strand om te surfen. Nou, zo, uh, en, en, en ook een stranddeel voor evenementen natuurlijk. Hmm. Dat hebben we vastgelegd in de bestemmingsplan. Vervolgens een hele reeks rechtszaken afgelopen. We hebben ook wel een aantal biobop-onderzoeken gedaan. Naar geldstromen op het strand. Oh ja, ja, ja. Er zaten verdienmodellen in die het licht niet kunnen velen. Kijkt, je kunt kaarten verkopen. Op het moment dat je een evenement hebt. Je kunt geld verdienen met drugshandel. Je kunt uh, geld verdienen met uh, horeca. Uh, dus dat zijn drie verdienmodellen naast elkaar. Uh, en die kun je ook nog een keer uh, crimineel organiseren. Dus wij, uh, ja, wij hebben daar behoorlijk in uh, ingegrepen. Het mooiste voorbeeld is uh, die uh, lounges geweest. Die VIP uh, uh, plekken. We hebben op een gegeven moment samen met Amsterdam hebben we beleid ontwikkeld... waarbij uh, er aan een aantal condities moest worden voldaan... als je zo'n lounge had, dat mocht. Hmm. Uh, het was, ik heb wel geëist dat er camera's in hingen. Dat er alleen nog maar uh, digitaal betaald mocht worden. <lacht> dat uh, dat mensen werden gevisiteerd op het moment dat ze binnenkwamen ja, ja. Op, uh, op wapens. En uh, dat ze zich moesten registreren. Hmm. Nou, toen was het voorbij. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk een tompoesoplossing geweest om, uh, om het te reguleren. Ja. En uh, nou, dat, daardoor kreeg het zijn strandtenten weer strandtenten geworden. Ja. Uh, waar uh, gewoon uh, horeca bedrijvigheid is. En waar, ik, uh, ik had gisteren uh, de laatste bijeenkomst met uh, de strandtenthouders. Uh, en waarin uh, uh, door, uh, door de voorman van hen werd gezegd. Um, dat ze toch blij waren dat die ontwikkeling zich heeft voorgedaan. En waarom? Toen de corona in één keer uitbrak... konden ze gewoon die strandtenten laten doorlopen. Wel met anderhalve meter afstand. Ja. Maar was het een evenementenstrand geweest? Was het onmiddellijk... Ja. Uh, was dat beëindigd. Dan hadden ze drie jaar geen handel gehad. Hè? Precies, dus failliet. Uh, dus uh, die hebben uh, uh, jongens hebben goed begrepen... dat uh, dit, dit echt wel een welkome ontwikkeling was. Ja. Nou, en nu ziet het er fantastisch uit. Het is erg natuurlijk een ramp geweest. Dat bloemdeel uh, is uh, afgebrand ja. in het uh, voorjaar. Uh, maar daar komt er weer een prachtige tent voor uh, terug. Daar ben ik van overtuigd. Een hele lange uitvoering van uh, de single van uh, Shilai: je The Glamorous Life. Dat allemaal bij Stanford op zondag, ondertussen bij de buren. Ja, en ja. de buren zijn ditmaal uh, Bloemendaal aan zee en Bloemendaal. Wat, uh, ja, we hebben afscheid genomen van uh, Albert Roest. Dat is afgelopen nacht gebeurd. Ja, precies. En ik blijf uh, met, uh, in het gesprek natuurlijk, wat ik had met Albert Roest... Uh, blijven we nog even bij Bloemendaal aan zee. Je komt er, je kwam er graag, je komt er graag. Ja, heel vaak. Ja. En uh, met name bij de Reddingsbrigade, ja. 100 jaar dit jaar. Ja. En uh, nou, je hebt het feest zo Dichtbij mee mogen maken. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat heb jij met strand en zee? Nou ja, ik, ik, ik ben astmatisch in aanleg. Uh, dat, is, heeft zich, dat heb ik heel goed overwonnen in mijn puberteit. Uh, maar ik, ik, ik vind die zoute, uh, zilte zeelucht, dat vind, ik, uh, dat vind ik gewoon heerlijk. En uh, uh, in de strategie om uh, goed door het burgemeesterschap van Bloemendaal heen te komen... Uh, past uh, die 10.000 stappen die ik s'avonds uh, maak... Uh, maar pas ook het fietsen door de duinen. Mm. Ik, ben, ik, ik heb dat geweldig gevonden in de afgelopen jaar Dat ik gewoon uh, van huis uit op de fiets kon stappen... en binnen een paar minuten uh, in de duinen ben. Mm. Uh, ja, en dan is een van mijn favoriete uh, routes... Uh, door het duingebied naar uh, de Rendisberg. daar even een kopje koffie uh, uh, drinken. Daar hoor ik altijd heel veel. Van wat er zich afspeelt... Um, omdat zij ook een directe relatie hebben met de meldkamer. Ja, Er ja. uh, dus, uh, uh, komen heel wat nieuwtjes op het bord van de burgemeester die daar gek op is. <laughs> oh hè? ja, ja, ja. ja. ja een goede informatiepositie is voor een burgemeester essentieel. Ja, ja. En dan vervolgens fiets ik weer door. En uh, nou, ik heb van die lange tochten: uh, van de Lange Velde Slag, uh, via Zandvoort, uh, in de richting van Nijmuiden. Uh, ja, daar heb ik, heb, ik, heb ik enorm genoten. Ja, ja. En ook de. Fantastische welkom, uh, uh, wat ik altijd daar gehad heb. Ook bij de Strandterthouders. Mm. Die zijn ook uh, altijd buitengewoon uh, uh, ja, uh, uh, grasvrij geweest. Ja. Met name nou, dit jaar had je uh, behoorlijk wat uh, feestjes uh, uh, mee te maken. 100 jaar scoutinggroep, ja. over de duinen gesproken. Dus, ja. uh, ook een club die diep in de duinen zit. En, uh, ik denk dat heel veel bloemendaals ook weer geen idee hebben... welk wereld daarachter zit. Ja, ja. We hebben het scoutingterrein Naalderveld in ja. Adenhout. Ja. Er komen duizenden scouts ieder jaar om af. Die landen in het station adenhout Heemsteden of ja. Heemsteden adenhout wandelen dan vervolgens naar dat terrein... wat vele hectares groot is. Ja. En, en hebben daar de weken van hun leven... Ja. Dat is, een, uh, is fantastisch, maar we hebben er meer. Hè? We hebben er ook eentje zitten in Bloemendaal, ja. er eentje in, uh, bij Kaantjelek. Uh, ja, dat zijn hele veilige gemeenschappen voor uh, kinderen om op te groeien. Zeker. Uh, 75 jaar openluchttheater capreren. Ja. Dat was. Uh, afgelopen week... zaterdag ja. was ik bij Bluff. Ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, <laughs> ja, dan, dan, uh, <laughs> ja, dan word je toch wat ouder. En je zag ook wel aardig wat publiek van mijn leeftijd daaromheen ja, uh, zitten. Dus ja, ik, heb, uh, ik heb bijzondere genoten. Ik vind het ook een fantastische instelling. Uh, dat, uh, Heel bijzonder theater, ja, eigenlijk. Dat is het mooiste uh. openluchttheater van Nederland. Dat is ja. echt waar. Dat ja. is gewoon. Dat kan ik zonder. Uh, uh, dat ik overdrijf, dat uh, ja. zeggen. En dan tenslotte uh, 50 jaar uh, volkssterrenwacht Copernicus. Ja. Dat, is, uh, daar ja. we, dat is eigenlijk ook niet zo goed bekend, denk ik, bij de mensen. Dat we een eigen sterrenwacht hebben in de, onze eigen regio. Uh. Jo, het, hm. is, uh, het is fantastisch. Het is een eigen wereld. Uh, het is ook een fascinerende wereld. En, uh, uh, het wordt, ook dat wordt weer gedragen door een hele grote groep vrijwilligers... die notabene uh, die hele sterrenwacht weer de afgelopen tijd hebben opgeknapt. Mm. Dus uh, heel, uh, nieuwe, nieuwe uh, faciliteiten in uh, gestopt hebben. En um, ja, je kunt daar gewoon uh, elke vrijdagavond uh, naar de maan... en naar de Saturnus kijken okay. en uh, oh. de ringen en... Um, uh, als het enigszins mooi weer is. Uh, uh, ben je gewoon welkom. Ja, ja. Tot zover uh, dit gesprek. En we gaan gelijk door. Want we zitten een beetje in tijdnood. Uh, naar het laatste gedeelte. Van het gesprek wat ik had met uh, Albert Roest. Ja, ik, ik heb dat allemaal mee mogen maken. Ja, ja. Je hebt het allemaal van dichtbij. Ik heb het en... allemaal van dichtbij. Ja. Uh, Meemogen elke dag. Uh, en. überhaupt het, het, het, het, het hele Rijnwaterpark. Is ook weer een fascinerend bedrijf. Want daar wordt toch het water gewonnen op het moment dat het nodig is, de droogte is in ons land. Als een locatie voor het IJsselmeer waar normaal gesproken het water vandaan komt. Mm. En in de duinen wordt gezuiverd en vervolgens door ons gedronken. Ja. Maar ook dat, die wereld een beetje bekijken, het is niet vanzelfsprekend dat er helder water uit onze kraan komt. Zeker niet, zeker niet. Um. Albert, we komen aan het eind van ons uh, gesprek. Nu al, uh, nu uh, al. Ja, ja. <laughs> uh, 1 oktober, dan ben je burgemeester af. Uh, ik wil het uh, niet uh, keihard erin wrijven, maar het is in, gewoon een werkelijkheid. Ja. Uh, um, <laughs> en, en staan dan ook gelijk de verhuisdozen klaar? Want nee, je, je gaat uh, verhuizen. Nee, we nemen er een maand voor. Uh, we gaan uh, overschrijd rond de 24 of 25 oktober uh, vertrekken. Uh, en tot die tijd uh, ja, is het inpakken uh, en uh, nog klus afronden. Een warme overdracht natuurlijk van mijn uh, taken aan uh, Ankie Broekers. Nou wou ik zeggen, moet, moet de nieuwe burgemeester of waarnemende burgemeester in dit geval niet ingewerkt worden? Ja, nou en of. Ja. Althans, uh, uh, voor mijn deel, uh, en de, de ambtelijke organisatie doet dat natuurlijk ook... Maar ja, ik heb wel een stuk of twintig uh, dossiertjes die ik met haar wil doorspreken. Hmm. Om uh, de voetangers en de klemmen die erin uh, zitten uh, gewoon met haar te delen. Ja. En ze kan me elke dag bellen. Ik heb uh, heel nauw contact uh, altijd onderhouden met mijn voor, uh, opvolger in uh, Laren, Nanning Mol. En Nanning belt echt met groot regelmaat. God, hoe zit dit in elkaar? Wat is de geschiedenis en de achtergrond daarvan? En ja, dat kan ik uh, Ankie alleen maar uh, aanbieden. Ja. En, en ook adviseren. Van, uh, laat je uit de eerste hand uh, informeren. Ja, precies. J jullie gaan naar Schoonhoven. Je vrouw en jij. Uh, um, waarom eigenlijk? Het is, uh... Nou, dat is een verhaal. Alles is een verhaal in het leven. Ook dit. Uh, ik werd geschilderd door uh, een schilder uit Veren. Uh, Richard van Klooster. Dat vertelde ik net. Ja. En die woonde in een prachtig uh, pand... In Veren, eh, tegenover het, eh, het stadhuis daar. Het pittoreske stadhuis, het Middeleeuwse eh, stadhuis. En eh, dus ik vroeg: van. Goh, hoe, hoe, hoe zijn jullie hier terechtgekomen, hij en zijn partner? En eh, zij huurden bij Hendrik de Keizer, de erfgoedvereniging. En, en toen zijn we ze op de web, website gaan kijken. En eh, daar dook in, op enig moment een eh, pand op in, eh, in Schoonhoven. En dat leek ons heel erg leuk. Nou ja, en toen werkte in één keer het universum uit het niets. Want uh, ik zat bij het in, uh, in Bloemendaal. Uh, ontmoette daar een jongen die naast mij zat. Uh, en vroeg wat hij deed, deed. En uh, ja, hij was betrokken bij Hendrik de Keizer. Mm. Nou, en zo heb ik een relatie gelegd. En uh, mochten wij die woning bekijken. wij waren de eerste die zich melden. Ja, dat, dat is gewoon een enorme mazzel geweest. ja. ja. En uh, dus we hebben gesolliciteerd, want op zo'n rijksmonument... het gaat over een pand uit 1625. Zo. Uh, ja, dat moet je echt willen. Hmm. Uh, want het is niet geïsoleerd. Uh, het, is, uh, uh, het is heel karakteristiek. Ja. Uh, maar het heeft ook de gebreken van een pand uit, uh, uit vorige eeuwen. Dus daar moet je in willen uh, leven. Uh, en daar moet je ook heel zuinig op zijn. En dat, die beide elementen zitten erin. Maar ja, voor de historicus is dit natuurlijk spullen. Ja, ja, ja, ja. En het ja. is een pand wat vroeger aan de lek lacht aan de rivier. Uh, heel hoog is. En in de uh, derde, uh, vierde uh, en vijfde etage over de rivier heen kijkt. Nou, dat is een droom. Ja. Dus wij gaan uh, met uh, meer dan veel plezier daar naartoe. En het rare is dat universum dat mijn ouders zijn geboren in twee dorpjes... Op een, ja, op een steenworp afstand van de plek waar wij nu komen te wonen. Dus ik ken het van kindsbeen af aan. Mm. Dus uh, ik denk dat het geen toeval is. Nee, toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet. Dank je wel voor dit het gesprek. Het heeft zo moeten zijn. Ja. Dank je wel. Nee. Uh, ja, tot zover uh, Albert Roest. Um, ja, dat, dat eindigde een beetje abrupt misschien. Maar het was, uh, ik vond het een mooie afsluiter. Uh, Zeker. Toeval bestaat niet. Nou ja, mooi, mooi verhaal uh, ja. van uh, Albert uh, Roest. Ja. De burgemeester van uh, Bloemendaal. Zes jaar lang uh, de burgemeester van Bloemendaal geweest. En nu uh, met pensioen, nou ja, half met pensioen. Half hè? met pensioen, half met ja, pensioen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat zie je toch in dat soort kringenvang... dat uh, ja, je bent bestuurder in hart en nieren... en dan uh, word je altijd weer gevraagd, uh, zoals op tweede paarsdag ook Albert werd gebeld... of je even bij ministerie van landbouw langs wilde komen voor een gesprekje... Zeker. ...om een project te leiden. Nou ja, het interview is uh, als podcast uh, na te beluisteren. Ja, uh, vanaf morgen en dan, uh, ja, dan kan je gewoon op je gemakje alles terugluisteren. Zeker bij peacefulradio.info. Daar vind je dus nee. de podcast nee. van dit interview... wat jij afgelopen woensdag trouwens had met deze burgemeester. Elbert Roest. Ja. Dank je wel, Benno. Ja, ja, ja. ook bedankt, Rob, dat je op je vrije zondag naar de studio yes. wilde komen. Wij gaan nog even genieten van het mooie weer. Een mooie ja. zondagnamiddag. En we zeggen tot zaterdag, hè. dan zijn we er weer. Ja, precies. Tot dan. Hoi, hoi. Dag. Ik heb geen schuld. Ik heb geen schuld. Ik heb geen schuld. Ik heb geen schuld. Ik heb geen schuld. Ik heb geen le Ik heb geen schuld. Ik heb geen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 ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me vivre, laat me vivre, laat me mijn eigen gang.